in dienst van de vooruitgang. Een radiostrip door Kees Schonenberg en Code Kloet. Het vuile water. Ziprrrrrr. <tie> Meneer Bochel, maar gelijk ja, Waar is nou je zal? Ik heb geen Ik zit helemaal onder. Ik kan me niet meer vertonen. Ja, wat denk je van mij? Ik ben één grote blaar. Geloof je <tie> het nou? Ja, al is het nou, geloof ik het. Ploss dus, het gaat fiets, lieventje. Dan gaan we met mij mee naar Vreeland. Laten we eerst maar eens naar beneden gaan. Gelachkamer zal al vol zitten. Oké. Okay. <tops> en de gelachkamer zat vol. De burgemeester was er zelfs, en ook meneer Zevensterk. de ontdekker van de neetomarteen. Mag ik als burgemeester van Pappendorf een ogenblikje dat te vragen. Dank u. Star. Als eerste burger van deze gemeente mag ik u allereerst meneer zevenster een danken voor zijn ontdekking. Hij heeft gedacht ik vele mensenlevens gered. In ieder geval veel leed gespaard Maar is meer. Meneer zevenster heeft een belangrijke mededeling te doen. Lieve mensen, brave burgers van padden. Het water mag dan vergiftigd zijn door de netelbacterie, door mij ontdekt. Het water mag dan ondrinkbaar en onzwembaar zijn geworden. En het redding en uitkomst worden. Paddenen gaat niet verloren. Er behoeft niemand failliet te gaan. Dankzij mijn relaties ben ik in staat u aan te kondigen. De stichting van een appfabriek hier in Pasle. die aan vele inwoners werk kan bieden. Ik heb het zojuist in orde gemaakt met uw burgemeester. Pasle krijgt een appfabriek in zeer korte tijd. U verliest het toerisme... Maar u krijgt een andere bron van inkomsten terug, een heldere bron mag ik wel zeggen. <tied> Lieve meneer, zeven stel, radder in de nood, die de burgemeester. <tied> De laatste tien minuten van het programma speelruimte dragen duidelijk een feestelijk karakter. Ja. heb een Het niet zo Het is dames en heren, drink eens uit. Meneer Het is het! Het is eenvoudige landelijk hotel Plaslust aan de Paddelerplas. De mooie waarin Geestje Gijsdorven gaat onder de goed geluimde dorpelingen rond met bladen vol glazen en in die glazen zit zeker geen updrank. Tussen de blijde buitenlieden een paar hotelgasten van elders. Meneer Zevenster die zegeningen van de industrie aan paddelen wil schenken professor Jensen met zijn huishoudster Katrijn en die geruchtmakende jonge jongeman uit Vreeland aan de vecht, die Zipper. in dienst van de vooruitgang. Een radiostrip door Kote Kloet en Kees Schoonenberg. Dit verhaal heet Het Vuile Water. Je hoort het de derde deel. Wat is het daarmee? een gezegde te binnen dat mijn vader altijd placht te zeggen. Hij zei, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Of uit de diepte? Met andere woorden. Wanneer het toerisme in ons geliefde paddelen afneemt vanwege de gehate netelblaren, hebben wij een andere bron van inkomsten nodig. Een upbron? Nou, laat de burgemeester verder gaan. Die bron is voor ons aangeboord, om het zo maar eens te zeggen, door onze eregast van vanavond. Hij zit hier aan mijn rechterhand, voor de kijkers links, onze geëerbiedende heer, zeven sterren. <totie> en ik zou willen besluiten met een gezegde... dat mijn vader altijd placht te zeggen. Hij zei me gasten van elders en plaatsgenoten... om de nood te groot is, is de redding nabij. Ik dank u. Kom eens even bij me zitten, mooie waardin. Voor jou is het ook feest. zou ook niet beter uit je buurt kunnen blijven. Ja, is een smakeloze opmerking. Terwijl ik toch alleen maar wat groeien met je voor heb. Zeg, hoe is het met je buik? Hoe gaat je niks aan. Tut, tut, -tut, -tut. gaan ons allen aan. En je buik zal vol, Ik zie het ook voor me. Ik heb er vannacht van van gedroomd. Het is al lang over. Nou, dat geloof ik niet. Dan laat je. Trouwens, uh, voor je tweet heb je ze weer terug. Dat we, ja, dat weet ik van professor Jensen. Die oude daar. Dat is een specialist in netelallergieën en andere blaren. Je moet de gekwetste lichaamsdelen regelmatig wrijven met alcohol. Nee, hey, Hé, hé. Het toeval wil dat ik je juist wat alcoholhoudende drank in de hand heb. Kom eens hier, Geesje. Het is voor je best, Le mot y a mais on coupe de deux euros Up, yeah. Oh, chef, uh, oh, Pierre. Oh, oh, oh. Hoewel ik toch niet geloof dat u zelf een misbruiker bent van updranken. Tot <laughs> <laughs> zin die eenvoudige dorpelingen blijven. En toch, ik ben er welkom. Ik ben hun, het, het, het, het, hoe heet dat? Hun, hun, hun balte zageer. Oh, <laughs> niet tevoud. Fini, fini, Ik worstel en kom boven. Als dit er bij mij zal spreken, niet te straks in het water, Dan worstel ik nog door. <laughs> ik word me. Klaar, diep in de nacht, ik heb de grens overbrak. Hebben jullie dat gehoord? Wat zei de dronken weldoener? Netel zei hij. Jens heeft het ook gehoord, daar kun je vechtwater op innemen. Hij ziet kans om Zipper en Katrijn een vergadering op zijn hotelkamer aan te kondigen. Het kost wel enige moeite om zitter weg te krijgen... bij de fraai uitgevoerde waarin Geestje Geid over. Maar het lukt. Al zit er netel extract in het water, zei die man. Brengt jou dat niet op een idee, zebber? Bedoel je, dat je daar spul maar in het water hoeft te gooien... en iedereen die erin zwemt krijgt, blaren? Ja, zoiets denk ik, ja. Om de toeristen weg te krijgen. Om schoon water ter beschikking te krijgen voor een upfabriek. Greep je wel? Dat is een gemene machinatie... En nog gevaarlijk ook. Nou, dat moet je niet zeggen. Als je die baren maar regelmatig wrijft met alcohol dan... Oh nee, dat had ik zelf verzonnen. Hm. Maar jij hebt geen bewijzen, ouwe man. We zouden zijn kamer moeten onderzoeken, Zipper. Oké, okay, oké, okay, maar... Wie houdt meneer Zevenster aan de baat? Ja. Kijk uit, hm? stil, zoekdekking. Er is iemand aan de deur. Ja. Uh, wie is daar? Ik ben... Oh, Juist, yes, zei Ik dat ik laat ben, maar die rare vent die, die fabrikant, u weet wel, meneer Zevenster, die wou me per se zijn levensgeschiedenis vertellen. Oh, ik, ik ben met de grootste moeite ontsnapt. Pats, dat is het. Wat? Hmm? De manier om die Zevenster bezig te houden. O oh, ja, ja, ja, uitstekend. Zeg, Catherine, ga onmiddellijk weer naar beneden en vraag die meneer Zevenster naar zijn jeugdherinnering, hè? Nou, dat hoef ik helemaal niet te doen als huishoudster zijnde. Dat valt buiten de normale huishoudelijke bezigheden. Toen nou, Katreintje, je krijgt overwerk uitbetaald. En smart geld. Zeg, Katrein, het is van het hoogste belang. Voor het welzijn van het hele dorp, Katrein. Oh, is het voor het welzijn. Ik dacht dat het voor de welvaart was. Nou, nee, maar dan ga ik meteen, hoor. Zipper.